Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Mix Marathon. Goedemorgen, 9 minuten over 11. Dit is de snelste route naar je weekend. En de pre-party van je weekend, de Mix Marathon. We zijn elke vrijdag 24 uur lang in de mix. Met de grootste DJ's ter wereld. En af en toe nieuw talent. Deze man houdt van milieu en funky opswepende house tunes. En dat komt goed uit, want wij ook. Nelson, een uur lang in de mix. Hij start met zijn eigen track. Dit is What I Feel. door Melson hier in de Slime Marathon. Ray komt uit Tooting. Dat is een buitenwijk in Londen. Superleuke wijk. Ik ben er toevallig een keer langsgekomen. Toen ben ik een pub ingelopen en ik heb daar echt de avond van mijn leven gehad. En dat is sowieso altijd een beetje de tip bij Londen eigenlijk. Je moet eigenlijk niet in het centrum blijven hangen... maar eigenlijk een beetje in de wijken rondom Londen. Weet je wel, Paddington, Notting Hill en ook Tooting... Leuke wijk, eigenlijk een beetje tussen de chique wijken van Londen... maar dan kom je opeens in een wat rauwere Tooting en een superleuke sfeer daar. Ray is er opgegroeid, heeft de roots uh, daar en uh, gaat nu lekker. Is er niet heel vaak meer te vinden, denk ik, in uh, Tooting. Het toert de hele wereld rond en uh, gedraaid dus door Melson hier... de Slamix Marathon, Jorden, Where's My Husband? Slamix Marathon, we zijn in de mix... met uh, de lekkere, positieve, funky house tunes van Melson. Hij gaat zo meteen zijn nieuwe track uh, draaien, Do is To Me, leuk om te horen. En dit is Jazz Boon, Oh I Really Want. Over me, lonely deep into my soul. Is Want jullie zijn lekker bezig. Hou die beats er gewoon even lekker in, man. We gaan vandaag gewoon lekker gas geven bij de weekend. X Marathon, adjo! Right Atsa! Redo zit er lekker in, onze installateur Redo. laatste loodjes van de werkweek. Wij weten ook, een dubbele espresso die werkt lekker op maandag, Maar smaakt toch net wat minder goed op vrijdag. Je hebt toch wat sterkers nodig op vrijdag. En dan sterkers, dat zijn de sterke beats van de X Marathon. Melsen! Hoor je vandaag tussen 11 en 12. En straks om 12 uur natuurlijk is Marathon Request. Dan is de hele zender in jouw handen. En nu dus de funky house tunes van Melson. Tot 12 uur in de mix. Slam op vrijdag met de meeste beats: vol gas richting je weekend. Behalve op deze plekken. Fritsmeister meldt vertragingen op de A12 richting Oberhausen. Tussen Oudijk en de Grijs bij Duitsland 14 minuten. De A37 richting Meppen, tussen Zwarte Meer, de Grijs bij Duitsland 18 minuten. En de A59 richting Os, tussen Ringcertigbos en Westcertigbos, Hedel daar 20 minuten. Ja. Zijn uh, herkenbare, iconische sound heeft hij toch lekker ontwikkeld uh, de laatste jaren. Je are the eyes on you, Nelson. In de Slam Mix Marathon met uh, zometeen vanaf 12 uur... Slam Mix Marathon Request. Mijn USB-stick is nog helemaal leeg en uh, jij mag hem vullen. Dus wat wil je horen zometeen vanaf 12 uur? Mag voor alles zijn. Geef het door via een berichtje in de Slam Map. Ik kreeg al een uh, Ricardo, uh, berichtje van Ricardo... Mijn maatje Richard Spijker is vandaag jarig. We willen graag voor hem het nummer Kiki en Malon Hofstad Losing Control aanvragen in request vanmiddag. We gaan samen naar de Kiki op ADE. Daarom wil ik deze track voor hem aanvragen. En gefeliciteerd ook namens mij namens heel slam Richard. En we gaan hem zeker draaien. Losing Control komt straks voorbij tussen 12 en 1. En verder mag jij het bepalen wat wil je horen? Geef het door via een berichtje. Gewoon even de slam app openen en op het berichtjes ook klikken. En geef dan even door wat wil je horen. Welke artiest, welke track draait graag voor je zometeen vanaf 12 uur. Tot die tijd, de beats van Melson.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 Is erbij hey, okay. Ik ben afgelopen weekend naar Time Warp geweest. Dat was 19 uur achter elkaar breven. Waanzin. Ja, dat is alsnog 5 uh, uur minder dan de X Marathon. Je kan uh, je record verbreken. Als je er om 6 uur uh, vanochtend bij was, uh, we gaan door 6 uur morgenochtend door met de grootste DJ's in de mix. De Slammix Marathon hoor je elke vrijdag tussen 6 en 6. Vrijdagochtend 6 uur tot zaterdagochtend 6 uur met onder andere nog later Rehab. We hebben Sunri James en Ryan Marciano, Housequake, Alok, James Hype, Fede Legrand, Oliver Heldens, Maupi. Ze zijn allemaal bij. De volledige line-up check je zoals altijd op slam.nl. Zometeen dus vanaf 12 uur. Slijmix Marathon Request. Alles wat jij wil horen geven we door via een berichtje in de Slam App. Bob komt met de nieuwe van MAUPIE. Nek. Gaan we zeker draaien. Saskia wil Swiris House Mafia en Wait zo so Lang horen. Daar ga je niet heel lang meer op hoeven wachten, Saskia. Wait So Lang ga je zo meteen horen na 12 uur. Alles wat jij wil horen geven we door via een berichtje in de Slam App. Melsen tot 12 uur in de mix. Je hebt ook invloed, want zometeen hier, Slam Mix Marathon Request. Alles wat jij wil horen, een uur lang, tijdens de lunch. De lekkerste lunch van de week, in de mix. Dus uh, wat wil je horen geven door via een berichtje in de Slam App? Zometeen hier, vanaf 12 uur, Slam Mix Marathon Request. De Slam Mix Marathon, elke vrijdag, 24 uur, in de Mix